met het NOS journaal. In Turkije worden de dus stemmen geteld. Bijna 60 miljoen Turken konden vandaag stemmen voor een parlement en een president. Staatsmedia melden al eerste uitslagen, maar die zeggen nog weinig. Bij de presidentsverkiezingen zou Erdogan 55% van de kiezers achter zich hebben. Zijn ak partij zou met steun van de nationalistische MHP bij de parlementsverkiezingen op 57% uitkomen. Rond deze tijd worden meer uitslagen bekend. Bovendien komen waarnemers van de oppositie met andere cijfers... waarbij het gat tussen Erdogan en zijn grootste uitdager Intje veel kleiner is. En de grootste oppositiepartij, CHP, van Intje, zegt dat er gefraudeerd is in het zuidoosten van het land. In Brussel is de voorbereidende top over de opvang van migranten afgelopen. Sinds vanmiddag spraken 16 van de 28 EU-landen hierover. Het werd gezien als een voorbespreking voor de grote top van vrijdag. Premier Rutte was vooraf niet erg optimistisch... Ook bondskanselier Merkel verwachtte geen oplossing. Ze wil desnoods afspraken maken met een beperkt aantal EU-landen over een betere grensbewaking. Italiaanse premier Conte presenteerde vanmiddag een plan waarin hij onder meer solidariteit eist van de andere lidstaten. In verschillende Europese landen zijn volgens Conte centra nodig om mensen op te vangen. En verder wil hij dat er quota komen voor economische migranten.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 In Zimbabwe zijn op 30 juli verkiezingen. Voor het eerst zonder Robert Mugabe, die vorig jaar moest vertrekken. Mugabe regeerde het land 37 jaar met harde hand. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Thank you.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 Welkom terug bij het tweede uur van deze CFM Klassiek. Deze mooie zondagavond. En we begonnen dit weer met een stuk van vinyl. Die prachtige LP eh, op het label Erato. Uh, waarin een grote keur aan Franse topmuzici met elkaar samen muziceren. Ik noem u nog een keer de namen die er allemaal bij waren. Maurice, André op trompet, Jean-Pierre Rampal de fluitist, Pierre Pialot de hoboïst. Dan hebben we Lily Laskin de harpiste, Marie-Claire Alain. de <tiek> uh, orgel natuurlijk... en uh, Robert Varon Lacroix de clavecinist. Uh, het stuk wat we draaiden, daar waren niet alle mensen bij aanwezig. Uh, maar wel Maurice André. En ook die... Uh de hoboist was erbij. Het was namelijk een concert voor trompet, hobo en fagot. En orkest en continuo. En continuo dat is zoals u misschien weet de akkoorden op de, onderin zeg maar. En die worden meestal gespeeld op een klaversymbol of op een orgel. Nou in dit geval was het een klaversymbol. Je hoorde het eerste deel, het gratioso... Grazio, het en dat was het van deze prachtige plaat. We gaan verder met Orgel. Ja, we blijven eventjes in de oudheid. En wederom een uh, gigantisch grote naam. De man was stadsorganist in Haarlem. In de tijd had Haarlem twee stadsorganisten. Albert de Klerk en deze man Piet K. En die speelde dus regelmatig uh, op het orgel van de uh, oude BAVO, zeg maar de grote kerk. ...aan de Grote Markt in Haarlem. Overigens, en dat is misschien wel aardig om dat even te vermelden... Eh, ...gedurende de zomer eh, vinden deze concerten nog steeds plaats. Het zijn andere organisten, maar op dinsdag en donderdag... ...kunt u altijd nog luisteren naar dat fameuze Müller-orgel... ...in die grote kerk van Haarlem. Dat even terzijde. We gaan nu luisteren naar Piet K. En hij heeft de trein genomen. Hij is naar Groningen gegaan. is naar de Martinikerk gegaan. heeft daar het orgel aangezet. En heeft daar gespeeld. Daar de prelude. Moet ik even kijken weer. Even de tekst erbij. Uh, de prelude in Fuga in C. Majeur van Johan Sebastiaan Bach. Uh -huh. Even bij uh, ja, toch wel een van de meest geniale componisten uit de klassieke muziek. Hij was trendzettend, en uh, velen na hem. Uh, hebben zijn sporen gevolgd, laat ik maar zeggen. Uh, we, we blijven natuurlijk bij Bach Johan Sebastian. Uh, we gaan naar de orkestsuite nummer 2 in B minuur luisteren. En dat is uh, BWV 1067. En we draaien hem helemaal. Dus u hoort hem van het begin. Tot het eind. Deel 1, de overturen. Uh, deel 2, uh, het rondo. Deel 3, dat is het, de sarabande. Dan deel 4, de boeré. En deel 5, uh, de polonaise. En dan krijgen we deel 6 hieruit, uh, menuet. En dan vervolgens als laatste de beroemde badenerie. Het stuk dat Exception ooit een keer uitbracht als Peace Planet. Dat is de laatste. De uitvoerende is een bekende, want die hebben we al in, eerder gehad in dit programma. Jean-Pierre Rampal, de fluitist. Dan eh, Germaine voucher Clerc die speelt klaversymbool. En verder eh, worden zij begeleid door het Stuttgart Symphony Orchestra onder leiding van Carl Munchinger. En dat was dan uh, Bach met zijn orkestrol suite uh, nummer 2 in Béminieu. En we gaan verder met nu iets heel anders. Uh, Gnoshens heet het. En uit Gnoshens draaien wij het eerste deel, de Land. En de componist is Erik Satie. En dat is dus inderdaad heel wat anders. De pianiste die het uitvoert heet Anne Kwefelek. En ik zei het al, die speelt piano. Thank mm -hmm. We gaan naar iets heel anders nu. Een um, symfonie nummer 3. Er staat achter 1986. Deel 1. Het Molto Moderato with Simple Expression. Nou, als je zo'n titel hebt, dan denk je al bijna zeker dat het om een Engelse componist gaat. En dat is ook al het geval. Het is namelijk meneer. Aaron Copeland. En die meneer... die naam die zult u wel eens gehoord hebben... maar die is onder andere ook beroemd geworden... met de fanfare... of uh, Common Man. En dat is het stuk wat wij eigenlijk steeds... bij de opening gebruiken. En waarvan... Uh, de Engelse popgroep Emerson, Lake en Palmer ooit ook eens een versie gemaakt hebben. Nou, van hem gaan we dus naar die symfonie nummer drie luisteren. Het wordt uitgevoerd door het Dallas Symphony Orchestra onder leiding van Eduardo Mata. En dan zijn we alweer toe aan het uh, laatste stuk waarvan ik niet helemaal zeker ben dat we dat helemaal kunnen laten horen. Zo niet houden we dat voor u in de gaten en doen we hem in een volgende uitzending, zetten we hem aan het begin. Zodat u hem nog eens helemaal uh, kunnen horen. En we gaan luisteren naar een concert voor twee hobo's. En dat is ook alweer vrij uniek trouwens. In D mineur, RV535 en daaruit het eerste deel het Largo Allegro. Componist is natuurlijk Vivaldi en het wordt uitgevoerd door de Academie Vuur Alte Musik uit Berlijn. Oh,